Wat wil je dan? Wil je ophouden? Wat oh, donder. Dan denk ik niet eens of ze stilzetten, dat zijn reden. Ellende. Reden ze maar. Dan vingen we de beweging op de radar, maar ze zijn gestrand. Ik, ik, ik heb u alvast opgevolgd, gewoon wel. U zei met de motor te saviteren. Mij valt niets te verwijten. Navigator. Ja, kolonel. Ik wil een drie-dimensionale vergroting van scherm 8 rechtsonder. <laughs> ik ben veel te bang met te vergissen. Coördinaten? Ik start er. I-5.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 Ik kan jullie niet meer aankijken. Yukio. Yukio, jij mag niet huilen. Jij moet op de koeling letten. Samenlijst, heethoofd en Ja, Nikos. Moeilijke je met de koeling, commandant? Ik oh. moet terug.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 Ten eerste moeten we die hoe dan ook repareren. Dat ja, stond ten tweede, want eerst heb je al gehad. Hè? Ja, laat het. Nee, nee. Ik bedoel, dit, dit, dit staat zo buiten alles. Waarom lachen jullie nou, jullie? <laughs> <laughs> <we er> nou? <laughs> nou? Jij zit nog twee keer ten eerste. begrijp <laughs> nou, ja, ik. eerste. Oh, wat is dat? Nou? Kijk, kijk op het scherm. Wat het is het? Ik geloof dat we worden opgetild. Oh, nee, we zijn gevallen. Ja. ja, maar door wie... Ja. Zeg, het kan zo niet lang. Het wordt een mocht. Het heb je overhoogd door, hè? Kan je iets duidelijker formuleren, Sarina? We rijden het niet. Met vier wagens kun je het hele terrein niet meer bestrijken. We Jij ook te lang. Zit niet op je nagels te wijzen. Doe er wat aan. Ik heb een kwartier geleden met de interplanetaire politie overlegd. Hun bezwaar was dat ze hun cordon moesten verbreken als hun schepen omlaag kwamen. Die schuit van het zwarte plateau zou dan kunnen ontsnappen. Ah oh ja. Inmiddels zijn ze toch op weg. Zou dat je bezwaren oplossen, denk je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 Eh, nou ja, ik, ik sta hier maar te ratelen. Jullie geven ook geen antwoord. Ik vroeg of jullie een drankje wilden. Ik heb hier, ja, het is wel zo hoor, eh, geïmporteerde groene ganimedes, voor als je het sterks wilt. Oh, ja, nou ik kan best een borrel gebruiken. Nee, Aline, dan moet jij ook niet groene ganimedes gaan drinken. Dus stuur mijn vader jou ook weer weg en dan heb ik dan ook weer geen manier. Wel geloeien, ik bedoel, ik heb dan niet... Het was de bed, dat heb ik je gezegd, dat heb ik je uitgelegd, keer op keer...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 Ja, Sarina. Zijn die varkenschot al beneden? Waar heb je het over? Over die politie schepen, Waar zitten ze? Oh, net in de damkring. Ze hebben juist hun koers bepaald. Waarom? Het ruimt hier heen en weer. Wat? Het ruimteschip van het Zwarte Plateau? Ze zitten van graag op het oppervlak. Zouden ze nog zoeken? Zou het betekenen dat ze Koerisaba nog niet hebben? Geef mijn positie nou door aan de politie, Sarina, vanaf het begin van onze actie worden onze gesprekken direct doorgezonden.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 Dat zal de andere afschrikken. Kolonel, met, met, met die mensen heb ik gewerkt. Hou je mond, 14. Geschutspoort Oost B, doelwit, bewegend object op scherm 6. Kolonel, die radenpost. urgent. Ja? 16 politie schreven komen omlaag, kolonel. Ze sluiten oh. ons in. Oh, oh ik, ik was er al dank voor. Geschutspoort Oost B, actie afgelast. Koerscommando, zwenk 33 graden. Oh. Koers op de bl Snelheid opvoeren. Oh, waar, waarom schieten ze niet? Ze hadden ons al kunnen torpederen. Imper had gelijk. Ze zijn verslap. Leef <laughs> het zwarte plateau. Papa? Papa, wat doe je? Ik bedoel, vliegtuig, ik bedoel, op zijn Ik bedoel, ik heb geen tijd om op je te wachten. Ik bedoel, waar gaat dat naartoe? Waarom sluit je jezelf zo hard? Je hebt ons gezegd dat we hard zijn. Ik sluit jezelf hard aan. Schraatsen. Ik bedoel, als je niet wegkomt, ga je zo hard. Ga ze eens op pot? Ik bedoel, ik wilde ineens een plaatsje woordje inhalen. Ik bedoel, Floris is mijn nieuwe zoontje. Ik heb het zo koud. Niemand was, we, we, we gaan dus, maar... niet mee. Dus eens ik bedoel, we gaan niet mee. Goed, we gaan niet mee, dus ik begrijp. Ik bedoel, Floris inhalen. Ik kan nog wat tijdszakken. Ik bedoel, ik heb de dikte van mijn eind niet bereikt. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, omdat jij alleen maar van je nieuwe zoontje. Daarom mag ik niks meer. Gaat hij deze eigen stopwoord hebben? Dat is heel verschrikkelijk. Zet het. Dat is heel verschrikkelijk. het. Dat is eng verschrikkelijk. Hij slaapt. Hij droomt. Niet wakker maken. Nee, laat maar liggen. David. David. Kom je zwemmen? Ik durf niet te duiken. Het water is lekker warm. Waarom zit je meent nog fijn op zijn rug? Je ja, houdt toch niet van beesten? Poesjes. Poesjes. We krijgen weer poesjes. Steeds weer. Poesjes. geweldig, Maar dan zijn er weer Morgen. Oh. Je hebt me nooit gezegd dat ik een broertje had. Alleen als ik dronken ben, kan ik ze verhalen vertellen. Oh. Ook uit wilde mannengras. Of heb ik dan nou het gras in het zwembad? Weet je hem vast? Trondes mannen met hun rode ogen... of als, als slangen op hun buik aanslopen. Ik heb me altijd verhaaltjes verteld. Ik heb u nooit gezegd dat hij een had. Dat zullen we er eens heel verschrikkelijk ontzettend betaald zijn. O. Nee, wacht maar, moet ik even Dus, u gaat nu naar de aarde. Het is onze laatste kans...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 David. Oh ja, heel verschrikkelijk ontzettend lang. David, hou op. Ik bedoel, uh, ja, vijf uur en 40 minuten. We zijn van de nieuwbouw van de experimentele gedragsgroep naar proefstation 14 gebracht. Oh. Omhoog gehaald naar de havenstate. Ziet die er zo streng uit. We zijn aan boord van een schip van de interplanetaire politie. Ze brengen ons naar de aarde. Oh, dus dit is een gevangeniscel. Maar, maar bij mij doen ze hem niet op slot.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 ja, ik bedoel, ze dacht dat het beter was als wij samen probeerden uit te praten. Mm, ik wil Aline zien. Heel verschrikkelijk Goed. ontzettend gauw. En hou op met dat stopwoord ja, ja, nou hoor. Ik zal het toch zeggen. Papa? Dan kan ik hem niet meer zeggen dat ik Floris nooit meer een krijskind en een jankert zal noemen. Zo praat je niet over je broertje. En Aline zal ik direct met mijn trouw vertellen. Mijn vader vindt zoiets alleen maar heel verschrikkelijk sinds gek. Hij toch niet.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 Oh, er is iets Allee, wat je zal interesseren. Ik heb een gekke Het dat, dat was een hele gekke ontzettend lange droom. Het gekste was het wat, eind. Kom nou toch uit je bed. wil ja, je mijn droom dan niet horen? Natuurlijk wil ik je droom horen. Maar in padriek komt op de diepe televisie. Wat? Ja, Ik in Een Maar het is die hele schrik de zin? Hoe rotschap nou eindelijk gevangen geworden. Nee, dat niet. Wacht nou maar. Dat is allemaal weer heel anders gelopen dan we dachten. Goh. Wat een gang moeten we verlopen. Ja. Wat dacht je nou? Het is een heel groot schip. Die diepte televisie staat in een hele grote Is Er iemand voor me. Ja, Hebben zelfs kan heel veel schrikken.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 In patrie, de heerser over een klein onafhankelijk marxiaans postenboom... Ja. ...de man die ervan verdacht wordt de geheimzinnige leider van de bende van het Zwarte Plateau te zijn... ...nodigt daarentegen de interplanetaire politie juist uit... ...maar weigert politiemensen van de federatie in zijn gebied toe te laten. Lekker Intussen speelt hij de gevulde onschuld en met die rol boekt hij een ongedacht en overweldigend succes. Ja, dat is wel, ja. Niet alleen schuilen vrijwel alle zelfstandige staartjes, koepeltjes en duimpjes zich achter hem... Maar bovendien haasten tientallen staatshoofden van deze miniatuurrijkjes zich om, tezamen met Infanterie, een mannotabene verdacht van ernstige misdrijven, hun krachten te bundelen in de Verenigde Martiaanse Unie. Van alle kanten stromen mensen toe om hun adhesie met de nieuwe niet te betuigen. Hij laat zich enkele beelden zien. Oh, Ongelooflijk. Dit is dan de belangrijkste straat van de nieuwe Roma, het hoofdstadje van Infanterie Rijk. De hele dag gaat dat zo door. De groep vrouwen die u nu ziet, met hun buik, met klechten en een glanzende drago gebitten Kijk, is een afvaardiging van Tartomse heksen. U ziet het, een kolom roodgespotte wagens, die zonder klein het maar ze, Nog geen uur geleden hebben deze semitaktaren hun rollend materieel aangevlogen en daarachter, en dat ziet er dan wat vrolijker uit, en het doet christma veefokkers <laughs> En dat ja. is een Het is belachelijk. Ik, ik bedoel, dit is een strijd met elke redelijkheid. niet dat, dat u hier hoort, door gisteravond bijkosten op in de chrisma Steeds meer mensen schijnen dat te kennen. En nu komen daar groepen kinderen, hun nationaliteit is moeilijk te schatten. <laughs> Al met al die zicht, een explosieve ontwikkeling, vooral omdat het niet werkbaar ja, is tot een uh, afhankelijkheid van de mars. Naar het net bekend is geworden, zijn nu ook binnen sommige kleine steden van de federatie helder uitgekomen. De federale politie is hier en daar de stad uitgekomen. En binnen diverse steden en besturen debateert men over aansluitingen bij de jonge Martiaanse Unie. Nee. Het hele regeringssysteem op Mars wankelt en de gevolgen voor de stabiliteit van ons zal zijn nog niet te overzien. En hier ziet u in per Wacht, daar komt ie. Wij laten u een fragment van de reden die hij een half uur geleden voor de Unievergadering hield. Zij, ja, stil. zij daar in hun grote koepels, zij de tirannen van de aanmatige federatie, zij hebben zichzelf te ten slotte ontmaskerd. Door een zelfstandige vorst voor misdadig uit te maken. Hebben zijn hun geloofwaardigheid totaal verloren? Het is wel zeker een misdadige diepte van ons voedsel. Het niet en beschamend tegelijk. Ik word beschuldigd van een poging mijn vriend, professor Commissaris, te ontvoeren. Oh. Oh, nee, dat... die al mijn materieën heeft ingezet voor het zoeken naar de verdwenen baby, dat ongelukkige kind Floris. Oh, so, Jupiter! Heeft oh. het nut al die kleinzielige zwakmaterijen op te sommen? Nee. De macht daarachter is duidelijk. Oh. Het is het zoveelste sinistere complot van de federatie. Nou, vraag ik je. Daartegen hebben wij ons verenigd. Daartegen hebben wij ons gewapend. Onze Unie groeit. Ze groeit stormachtig. Binnen hun leken. Zullen wij de macht zijn die hier op Mars Ooit op zuid zijn? Wat dat, dat hoort die stomme, nou, hoe kunnen maar zo ontzettend verschrikkelijk stomme zijn, Aileen? Dat kan toch helemaal niet Als jij me nou eens je droom vertelt, dan denk ik intussen over dat woord na. Hè? Een droom? Nou, alleen ik weet hem niet meer. Ik ben vergeten hoe het ging. Maar één man telt op mars voor ons. Zijn stem klinkt ons luid in het oor. Ach, en om 14. Hé, Jacob, Nieuwe orders van het hoofdkwartier. Kurisawa is op weg naar de aarde. Wij moeten hem daar volgen en oppikken.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 Attentie, attentie. Een verzoek aan de pas aangekomen reizigers. Als u geen gebruik maakt van de glijdende plateaus of de ontvangstwagens... ...wilt u dan de rode paden volgen. Oh, de aarde. Ja, de aarde. Hé, hey, waarom willen jullie dan nou lopen? Zo'n warentje is toch heel ontzettend leuk? Oh, Jukio, ruik je het weer, proef je het weer. En dan de warmte van de zon. Zo'n comfortabele 24 graden.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 Die zon, die roodzon. Ach, kijk er dan niet in. Die rotsen die stompen heel verschrikkelijk ontzettend in mijn ogen. Ik ben blij dat we de roddingen op, op galimenes niet nodig hebben. David, steek je handen eens uit. Laat de zon erop schijnen. Nou, voel je hoe lekker warm ze worden? Nee hoor, ik hou ze voor mijn ogen. Als je nou eens gewoon deed en de andere kant uitkik ik bedoel, het is natuurlijk een gewoonte voor ons die op aarde geboren zijn om niet in de zon te kijken. Op Mars kon het anders best. Daar is de zon minder scherp. En het krachtplastic dak van de stadskoepels heeft de ongewenste componenten uit. Ik bedoel, maakte de straling minder scherp. Het stinkt je net als in het zwembad van die twee paardvissen. Ach, het is de zee, David. Draai eens om. Ja, ja, de zee. Oh, Irene, ik zou. Ja, Jokio, ik ook. Zodra we Floris gevonden hebben, gaan we met z'n allen zwemmen. Attentie... ...attentie. vlucht 494T naar Pluto. Wilt u op de blauwe paden blijven alsjeblieft? Dank u. Het lijkt helemaal niet op, op de diepte televisiefilms. Op, op die films is het net ook een saai meer op eens. Dus. Maar, maar dan heel verschrikkelijk, ontzettend veel groter. Maar, maar zo is die zee helemaal niet. Nee. nee, zo is de zee niet. Op het water is de zon wel heel verschrikkelijk ontzettend mooi. Ik al, al die springlichtjes. joh. Yokio, oh, die jongens. Ja, ik, ik hoor het, niet. Nou, het is na twee uur geleden op de televisie geweest. Hoe kunnen ze dat nu? die rotimper nou leuk? Arnie? die politieman is een echt. Oh, Kijk, Het Lijkt wel of we weer in de twintigste eeuw oh, zijn. Oh, nee, Yukio, oh, nee. Ik bedoel, dit is een tegenspraak met alles. Met Badondo, met hun training. Geweld leidt op niets. Yo, je had je er bijna in gestort. Attentie, attentie. De heer Kurisawa en zijn gezelschap wordt verzocht zich naar vergaderkabinet 93 te begeven. Dat gezelschap, dat zijn wij alleen. Nee, ja, David. En daar is 93. Dat grote verlichte laten we hollen, anders staan ze ons af. Ja, Yukio kom. Dat is waanzin, schandelijke, stupide waanzin. De of de politie. De krankzinnigheid ten top. Ja, gaat u zitten. Meneer, ik, ik, ik ben ja, ik, ik weet niet Voor maar. u verder gaat, meneer Kurisawa. Ik weet wat er buiten aan de hand is.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 We moeten zo gauw mogelijk van de ruimte haren af. Het is jaren geleden dat ik in Fidel Vrede geweest ben. Het centrum is praktisch onveranderd. Als je zoveel verschillende oude huizen hebben wij helemaal niet op meedoen. Nou, mee dus. alsjeblieft op met dat stopwoord. Hij vroeg naar de oudheid van de huizen, Jukio. Ali, luister tenminste naar mij als ik wat vragen. De mm -hmm. meest frappante architectonische voorbeelden zijn... Jukio. Eh, ik bedoel, de alleroudste huizen zijn nog uit de Spaanse tijd. Ja. En dan heb je gebouwen, zoals die daar, die nog uit de periode van oh, ja. Amerikaanse overheersing hey, kijk, stammen. is dat modershop op de poort, Ali? Ja. Wat hoogtepunten van een interplanetaire culturen kijk eens wat de mensen daar naar binnen gaan. En wat ze aan hebben. Yukio, joe, in die plunje van ons durf ik niet naar binnen. We zullen wel moeten, Eileen. Ik bedoel, daar hebben we de kaarten voor. Ik was het tiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Vesia Sierrone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnans En Aileen door Carrie van der Linden. Sarina was Paula Major. De havencommandant, Donald de Marcas. De overvaller werd gespeeld door Hans Hoekman. Agent 14 door Ger Smit. ...en Davids moeder door Elisabeth Versluis. Manja was Gerrie Mantel. In per drie, Frans Vassen, Een tv-reporter Hans Karstenberg. En inspecteur Neruda Frans Zomers. Een stem, Kees van Ooyen. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurde. Technische realisatie, Jan Bosboom, Wig Gertenbach, Willem Schijgrond en Max Vestra. Regie, Ad Leupler.